Minister Geens zegt dat een gevangenis onmogelijk hermetisch is af te sluiten van de buitenwereld.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 Het Radboud UMC in Nijmegen waarschuwt Q-Koorts patiënten voor een arts die riskant bezig is. De alternatieve arts, Leendert Kunst, zou patiënten met het Q-Koorts vermoeidheidssyndroom bloed afnemen en daarna weer inspuiten. Het Radboud UMC zegt dat deze methode levensgevaarlijk is. De alternatieve arts zegt in een reactie in de Gelderlanden dat hij wetenschappelijk is opgeleid en ook zo probeert te werken. De Zuid-Afrikaanse dichteres, schrijfster en hoogleraar Antje Krog... krijgt de Gouden Ganzenveer 2018. Voorzitter Geli Verbeet van de Academie de Gouden Ganzenveer... maakte dat bekend in het Radio 1-programma De Taalstaat. Volgens de Academie is Krog een bijzondere en veelzijdige dichteres. Een uitzonderlijk schrijfster en journaliste... en een begenadigd performer van haar eigen werk. Het weer nog in het zuiden af en toe zon. In de rest van het land is het bewolkt. De temperatuur ligt vanmiddag rond de 6 graden. Vannacht vriest het licht. Morgen is het vrij zonnig. Het blijft dan droog en wordt ongeveer 5 graden. Dit was het NWS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is van de ANWB. In de Randstad is er wat vertraging op de N217 vanuit Spijkenissen naar Dordrecht. Tussen de A29 en de Kiltunnel 5 kilometer. Vertraging ongeveer een kwartier.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 I'm Klassieke opening eerlijk gezegd. Uh, moet ik er wel bij zeggen. Uh, van Baltimora met Tarzan Boy. Italo van de bovenste plank. Want uh, dat was het uh, wel. En deze man uh, die... Uh, is ook niet meer onder ons. Hij doet niet meer mee. zou een bekende zandvoorter uh, zeggen. Maar goed. Uh, het is... Hij heeft geleefd van 23 mei tot en met uh, 29, uh, 29 maart 1995. Italo Disco deed zijn intrede in Nederland uit de jaren 80. Uh, dit Tarzan boy. Ja, hij is ook niet, niet oud geworden. Want nee. hij is in 1957 nee, nee, nee. geboren. Dus. Ja, ja. En, uh, als ik even wel tel is hij ja. net geen 38 geworden. Dus... Jeetje. Wat erg. Ja, Bontimora dus. Uh, iets wat andere uitvoering. Denk de, de Engelse versie. Want het is een uh, verzamelaar waar ik hem uh, opgevonden heb... Uh, Waarop heel veel Engelse hits staan. Dus hmm. nou, welkom bij deze zaterdagmiddag gebeurtenis van ZFM Zandvoort. Zandvoort op zaterdag, zoals gezegd, vallen wij in voor Rob Harms. En Albert-Jan Vos. En Albert-Jan Vos. Ja, nee, die is er wel, even... wel hoor. Maar... Albert-Jan is er wel, maar ja. die wil alleen maar met Rob samenwerken, geloof ik. <laughs> en dat geeft niks hoor. Maakt niet uit. Wij uh, nemen de honneurs ja, we wel waar. Ja. ja. En, voor de mensen die ervan denken, van, wat doet die voorstander, Nou, het is een nieuwjaarsbijeenkomst voor de medewerkers. Dus we ja. zullen hier zo af en toe wel eens even een medewerker voor de microfoon trekken. Want wat uh, gaat hij de komende tijd uh, uitspoken het uh, komende jaar? Nou ja. ja. En misschien ook wel fijn voor de luisteraars om te weten of er veranderingen op komst zijn. Eventueel. Ja. Net of als niet? niet. Net we als gaan het de storm is. kan opsteken. Het wordt geïn. Ja? Nee, flauwekul. Ah! Het wordt flauwekul. Ah! Nee, nee, nee, zo erg is het ook niet. <laughs> uh, want uh, we zitten allemaal uh, uit te kijken naar de zomer. En de zomer die, uh, naar mijn idee, al rond februari alweer gaat beginnen. Als uh, de strandpavillonhouders. Uh, als echte zandvoort er wel, hè? Ja, dan begint, uh, dan die dan al begint het he? weer. En ja. ook als val, valt er dan al sneeuw... dan krijg je er toch al warm van... omdat uh, de jongens al aan het bouwen zijn. Ja, je ziet en ze alleen de weer en Dan is het weer ja. niet ver weg meer. Dus, uh, nee, en het is nee. nu... Vandaag de 14. Nee, 13 januari. Dertiende dus januari, ja. Het zal nog een paar weken duren. Ja. Wat gaan we doen, Dolly? Wat gaan wij allemaal doen? Nou, we gaan natuurlijk naar uh, prachtige muziek luisteren... die jij uh, hebt meegebracht en een deel nou, hebt een beetje, thuis laten liggen. Ja, met mijn... En, uh, uh, die spannen, verkeerde externe harde schijf meegenomen. En tussen de muziekjes door gaan we uh, om kwart over twee even kijken of er nog wat Zandvoorts nieuws is. Hmm. En dat doen we natuurlijk ook zo af en toe tussen uh, andere nummers door. Als we het over een Zandvoorts uh, uh, hebben, ja, nou, dan is er, het. Is er, er al één die met half letters uh, ja, in ja, kan ja, hier een dus. binnenzetten. <laughs> ja, die heeft zo, vast en zeker ook zo direct nog wat te vertellen, dus uh, dat komt wel goed. Ja, goed, maar gaan we even verder. Want ja. om half drie uh, gaan we eens kijken dat wat een het weer van. ons gaat brengen. Ja. Om half vier gaan we een kijkje nemen in de evenementenagenda voor de komende dagen... En uh, half vijf gaan we zien of er nog een dier van de week is... Uh, die in het dierentehuis Kennemerland in Zandvoort... Past op wel. een nieuw baasje zit te wachten. En dan om kwart voor vijf een gedicht... wat helemaal in, uh, van toepassing is op onze nieuwjaarsmedewerkersbijeenkomst. Ja, en natuurlijk, al Dolly had het er al over... we hebben ook muziek, uh, dan moet je een beetje, crea beetje creatief <laughs> zijn. Nou, die ben ik, dat ben ik wel, want uh, dit is... Wel een van mijn persoonlijke favorieten. Als het gaat om echte soul. Soulzangers en soulzangeressen. Nou, ja. staat die toch wel in het uh, favoriete lijstje Echt? van uh, Jaapie Kover. Uh, nou, genoteerd. van Dolly ook hoor. Oh, is het zo? Ja, zeker. Ooit uh, vorige week nog gehoord met uh, George Michael. En dit is Mary J. Blige solo met Family Affair.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 It mm -hmm. Precies ook. Ik heb ook weer bonuspunten gescoord bij... Kijk, het is wel een feest der herkenningen met deze nieuwjaarsbijeenkomst. Ik heb ook weer bonuspunten gescoord bij ANR manager Menno Timmerman... door dit nummer te draaien, namelijk Loke. Met het nummer French. En dat zijn jonge honden uit de buurt van Rotterdam. Nou, als je dus op, het achtergr op de achtergrond wat, uh, wat, wat mensen hoort praten... dat heeft weer te maken met onze nieuwjaarsbijeenkomst... voor de medewerkers van CFM... Dus uh, er zal uh, nog het een en ander wel uh, te horen zijn. Uh, zo dadelijk zullen we kijken of we nog wel zo'n programmamaker hier even voor de microfoon kunnen trekken. Maar we hebben natuurlijk ook nog een, nieuws. ja, een, nieuws, een nieuwsladder met de, alleen Zandvoorts nieuws. Dus door een steek van wal. Ja, nou laten we beginnen met wat er donderdagavond is gebeurd. Toen is een auto op de kop beland na een uitwijkmanoeuvre op de zeeweg. Rond half acht moest een bestuurder uitwijken voor een hert. Waarna die met zijn auto ondersteboven op het fietspad beland.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 Dan een uh, volgend uh, berichtje en dat gaat over de KLM Open Dutch en werd in het Haarlemsdagblad vermeld. De KLM Open Dutch wordt sinds 2016 op de Dutch gehouden. De organisatie heeft met de commerciële baan in het Gelderse Spijk een driejarig contract afgesloten dat dit jaar afloopt. Het bestuur van de Kennemer pleit ervoor bij elke editie voor een andere locatie te kiezen. Op die manier valt de schade aan de hols mee en blijven de vrijwilligers fris, is de ervaring van voorzitter Ozinga. Het is hetzelfde systeem als bij de UK, UK open het wordt gehanteerd. En dat bevalt heel goed. Omdat Hilversum nog niet klaar was, hebben wij een keer vier jaar achter elkaar de KLM open gedaan. En dat is te belastend voor de baan. En de plekken waar het promodorp en de Albatross Lounge hebben gestaan... zijn nog steeds lelijk. De Kennemer heeft 22 keer de KLM opengehouden. Het bestuur hoopt in 2020 opnieuw te worden aangewezen. Nou, dat zou prachtig nieuws zijn. Voor Zandvoort ga ik weer terug naar Japan. Want het ja, zover de Zandvoortse nieuwtjes. Het, het Zandvoortse nieuws uh, uh, in een notendop en een nutshell... zou ze in Engeland uh, plegen te zeggen... Tien voor de half drie. Het is ook altijd wel erg uh, leuk. Er zit een... Uh, ik weet niet uh, hoe, het, uh, hoe het zit, maar uh, het gaat over van, van iets als... Ja, wat zou... Hoe zou het zijn als God uh, ons op een bepaalde manier zou hebben gecreëerd? Nou, daar gaat dit uh, nummer over, Benno. Kate Bush en Running Up That Hill. Heel goed. Rutjes en kwezen, een mens kan zich vergeten, maar dit is toch al te leuk. Het is uh, zelfs een band met een uh, zandvorst randje moet ik erbij uh, zeggen. Want, Tuurlijk. Nou, Want uh, René van Kolm uh, zit uh, daarbij. Uh, en dit clipje zoals ik hem hier heb uh, laten zien... Uh, via de mensen die hier uh, mee kunnen kijken... ...heeft dus kunnen zien een jonge Henny vriend ...een jonge Ernst Janssen, een jonge Jan Hendricks... ...en een jonge René van Kolm. Enige. En dat zijn nee. nog steeds de vier... ...zal ze dus nu nog optreden. Dus, uh, en dat heeft uh, natuurlijk wel een geschiedenis... En met name René van Kolum. dat verhaal kent iedereen zo langzamerhand wel. In Zandvoort ja. vast wel. En moet je het boek uh, Heroïne Godverdomme maar eens lezen... ...en dan weet je ongeveer wat, uh, wat er allemaal gebeurd is in, de, in die loop der jaren. Hij is dus weer helemaal volkomen terug bij Doe Maar. Dus... Uh, dat is het uh, verhaal, Doris D. En bovendien, hij is nog lekker actueel ook. Want als je bijvoorbeeld uh, zegt uh, van. Oh, het was weer drama op die televisie. Nou, dan gooi je het ding toch gewoon uit. Hè? Dat is. Alleen Zo we, simpel zijn die dingen. Ja, alleen ja. Uh, het is er nie, nu niet uh, Willem Duis, of Henk van der Meijnen... maar André Hazers uh, junior of uh, Umberto Tan, Eva Jinek, Jeroen Pauw. Dat soort mensen. Etcetera, etcetera. Het ja, is dus ja. half drie, uh, Hoogste tijd voor het weer. Laten wij eens gaan kijken of het KNMI nog enigszins uh, goede plannen voor ons heeft. Um, als ik het uh, ga lezen, dan zie ik dat het KNMI meldt... dat we veel bewolking hebben vandaag met er is nog wat plaatselijk wat mist. Nou, dat hebben we dan gelukkig achter ons gelaten. Het blijft droog en de maximumtemperatuur varieert vandaag van 4 tot 8 graden. De oost- tot zuidoostenwind is overwegend matig. Vannacht uh, wisselen de opklaringen en de wolkenvelden elkaar af en blijft het wederom droog. De minimumtemperatuur ligt onder de bewolking, net boven het vriespunt. En in de opklaringsgebieden, want die gaan er ook komen in de nacht van zaterdag op zondag, gaat het 1 tot 2 graden vriezen. De oost- tot zuidoostenwind is zwak tot matig, aan de kust mogelijk vrij krachtig. En zondag overdag zijn er op de meeste plaatsen flinke zonnige perioden. En de temperatuur loopt uiteen van 2 tot 6 graden. En de zuidoostenwind... Is overwegend matig. Tot zover het weerbericht, volgens het KNMI. Ja, um, er was ooit nog eens een dame die had het over uh, de ogen van een uh, bekende filmster. Dame leeft inmiddels niet meer, de actrice dan. Kim Cars nog wel, maar het heeft over Betty Davis sweet. <middels>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 she knows. She's got a pair Uh, geweest in uh, Amerika in ieder geval. Uh, deze van uh, Bette Davis-Eyes van Kim Carnes. Vier over half uh, drie inmiddels uh, geworden in een kakafoenie aan geluid. Het is uh, soms net het uh, kippenhok aan de tolweg. Zover ga ik dan nog niet. Maar goed, uh, we gaan uh, wel even praten met uh, een van de mensen die... Ja, een van de bespelers op de zaterdagmorgen is. Dus het was denk ik ook wel een druk dagje geweest voor jou, Gerry, of niet? Viel het wel mee? Oh ja, je nee, nee, nee, moet wel leuk zijn. <laughs> Ik wou, wou net wat. Uh, wat ik dacht een beetje de leuke introductie van. Uh, ja, een van de bespelers op de zaterdagmorgen is Gerrie Rutte. Dus ik vroeg me af. Ja, goede, of, goede, goede, goede, Goedemiddag. Of, uh, ja. of, het al, uh, of je het uh, een beetje druk had uh, gehad. Of heb je het meeste werk eigenlijk al van tevoren gedaan? Ja, nou ja, uh, we hebben. Goedemorgen Zandvoort, vanochtend. Uh, hmm. De eerste stelling gehad. Ja. In samenwerking met de... Uh, Zandvoortse Korant. Ja. Uh, de eerste stelling is besproken... door de PVV en door... Sociaal Zandvoort. Ja. En ging andere... het goed? Ja, het ging goed. Ja. Ja. Ja. maar ik, uh, uh, Dan is de gastinterviewers... Uh, waren Joop van Nes van de Zandvoortse Korant. En Ben Zonneveld. Oh, ja, ja. Van, speciaal ja. voor, uh, voor politiek. Dan, politieke arten. Mm -hmm. uh, we hadden ontzettend veel uh, belangstelling van heel veel politieke partijen. Die kwamen allemaal toch even kijken. En, ja, wat wil, wordt er nou gezegd? Hè? Uh, ja. Dus het was ontzettend leuk. Uh, we hadden een nieuwe politieke partij de, in Zandvoort. De uh, Amsterdam Zee uh, met uh, Wim Peters. Er terug van weg geweest. ja. ja, ja. Nou ja, dus dat gaan we de komende tijd, tot en met maart, gaan wij dat elke week, uh, na, aan, na, na aanloop naar de verkiezingen, gaan wij uh, aandacht besteden aan allerlei stellingen. En daar kunnen de politieke partijen op reageren. Ja. ja. ja. En, en is, uh, worden er dan ook vragen van uh, luisteraars beantwoord? Of, of is het echt zuiver, nee, nee, die stelling gaat het nee. over zodat je ongeveer kunt inschatten hoe een uh, of dat je kunt inschatten hoe een politieke partij daar tegenover nee, staat. Nee, dat is de bedoeling dat is ja. door middel van deze uh, sessies zeg maar eigenstellingen ja. dat de mensen dus een inzicht krijgen, dus de, de, de, de gewone ja. burgers ja. hoe men denkt over bepaalde problemen, problemen in het dorp nou, eigenlijk. Ja. Dat ja. vind ik wel een hele leuke insteek, ja, moet ik eerlijk ook zo. zeggen. Ja, ja, ja. ja. Oh, ja. En ja, en verschilt het uh, nogal uh, wat betreft, uh, want er zijn natuurlijk partijen die gelieerd zijn aan landelijke politieke partijen. Ja. Zoals de PVV ja, ja, klopt, ja. in dit geval. Uh, die, uh, kijken die dan ook nog met een ja, landelijke bril ja. eigenlijk ook naar deze plaatselijke ja, problemen? Ja, zij moeten zich houden. Hè, ook aan de landelijke uh, uh, lijn. Ja, lijn ja, ja. van PVV inderdaad. inderdaad. Ja. En GroenLinks geloof ik ook. Maar dat is dacht ik regionaal. Ja. Uh, en de rest is gewoon uh, van uh, uh, uh, gewoon het dorp, ja. Eigenlijk Zandvoort zelf. Ja. Weet je al wie er de volgende Week, zijn, of weet je dat nog niet? Uit je hoofd. Wat zeg jij? Volgende week? Welke politieke partijen er dan zitten? Uh, ik weet dat dit is om de week, hè? Ja? Ik weet dat uh, niet volgende maar de week erop. Er zit uh, Sociaal Zandvoort en uh, GroenLinks. Oké, okay, dus die, ja, die, die gaan er... dan tegen elkaar. Ja ja ja. ja, ja, ja. Dus lekker profileren tot aan uh, de verkiezingen. Ja, en dan van... is er een einddebat uh, op uh, 17 maart. Ja. En dan komt iedereen. Oh. En dan zijn we. We hebben Goedemorgen, Zandvoort. is dan één uitzending vanuit het, uh, het stadhuis zeg maar eigenlijk oh. het en dan uh, ja dan is het een einddebat zeg maar eigenlijk ja ja Kijk, ja. wat een leuke ontwikkeling wat ja. een mooi plan ja goed hè ja ja, ja heel goed gedaan want ik ja. denk dat dat best wel een fijne aanvulling is voor de Zandvoort, dus om toch wat een wat, uh, uh, goede indruk te krijgen van waar, waar elke politieke partij voor staat. En uh, ja, dan ook want nog de individualisten binnen de partij. Er zijn, partijen partijen, øh, de partijen partijen mee, zijn nee, er best veel, veel in een klein dorp. Van echt, uh, ja, ja, ja. Ja. Maar goed, uh, maar ja, dat is democratisch Nederland natuurlijk. Ja, natuurlijk dat is Nederland. Hè? Ja. Iedereen ja. moet een kans hebben. Precies. Het politieke. Ja, Tom Hendricks, voormalig presentator van Goedemorgen Zandvoort. Het stokseizoen ja, is begonnen. Dat zei hij ja. altijd. Dus ja. ik ga ook weer hiervan uit dat het wel, wel een beetje begonnen is. Met dat, dat opzicht. Ja. Nou, dank je voor, voor dit ja, moment. Gaan ja, ja. Dank je wel. Ja. En nog een uh, fijne bijeenkomst. Hè? Ja, jij ook. <laughs> nou, dus de, de bijeenkomst die gaat voorlopig nog wel even vrolijk verder. We gaan even Goud van oud doen. En uh, dat is uh, van iemand die ons vorig jaar is ontvallen. Oh, en ja, Bart van der Meer die op donderdagmiddag zit tussen uh, 2 en 4 uit mijn hoofd die is uh, ja, iemand een wandelende als die als het gaat om dit soort uh, muziek Hans Je ook, Vermeulen, Hans Vermeulen ja. van The Sandy Ghost and True Love That's A Wonder So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 Wonder true love that's a wonder these days. Zo, uh, hier uh, rondkijken met alles uh, wat uh, aan medewerkers rondloopt. Het uh, is ook weer een uh, bonuspunt uh, plaatsen, want uh, dit vindt onze voorzitter een heel leuk uh, iets. Namelijk Karel uh, Emerald met uh, Back It Up. Dat was uh, destijds uh, de opvolger van uh, A Night Like This. Uh, dat was uh, de ultieme doorbraak van Karel Emerald. En uh, daarna ontvouwde zich het een en ander, want ze ging van uh, Nederland... De rest van de wereld uh, veroveren. Zo was het eigenlijk. Ik ga naar Doeljaan kijken. Want, uh, volgens Kijk mij... jij mij eens even ja, aan. Jij, uh, ja, ik was een heel iets... even tussenuit, ja? Ik zou bijna ik zeggen. Ben... Ja, zoiets. Want dat heeft uh, met het uh, volgende onderdeel uh, te maken. Oké. Okay. Wat? Wat is. het? Oh nee, dat is toch pas om half vijf? Lik. Is het zo? Ja. Dier van de week, half vijf? Oh, ja, oh. Dier van de week wat is pas we om nu, half vijf. Pas voor drie, want, uh, helemaal niks. Ik kom pas om half vier weer bij je terug. Ah. Nee, tussendoor door doen we normaal gesproken zo'n beetje uh, uh, het sporten met Joop Wat er nu nog niet is. Uh, nee, het, het nee, is voetbalseizoen. nee, nee, nee. En uh, eventuele nieuwtjes die binnenkomen. Maar het dier van de week is pas om half vijf. Ik ben helemaal van de leg af. Nou, dat Net geeft als niks. We doen het pas voor de tweede ook keer. Dus dier, we ja. mogen een beetje van het lood zijn. Nou, nu. hij komt toch deze kant op. De, de, burgemeester, de nachtburgemeester van Zandvoort. Ja, dan is hij hoor. Want ja, ja ach. Uh, want, uh, ja, maar, uh, vertel, vertel. Kijk, <lacht> <lacht> hij is een van de presentatoren van uh, Goedemorgen Zandvoort. Uh, en er is ook uh, degene, zoals uh, Gerry Rutte dat al zei. met, uh, met de politieke partijen. Die stellingen, dan uh, moet je nou als een politieagent een beetje op uh, gaan treden, Ben, of niet? Nee nee? Nee, nee, nee, nee. Wij treden nooit op als politieagent. <laughs> wij bemiddelen in allerlei zaken. Ja? Maar vooral uh, proberen wij sturing te geven aan, uh, aan het proces. Ja. Omdat uh, ineens gaan alle registers open. We zijn uh, allemaal weer bezig om voor het een stuk mooier te maken. Dat hoor je om de vier jaar. Ja, dat, lijkt uh, dat is altijd zo. Uh, rond verkiezingen uh, ja. de, de een uh, kleurt het nog mooier dan de ander, denk ik. En dan is het wel eens de tijd om te zeggen van... jongens, dit, dit staat in jouw programma. Wat doe je ermee? Of uh, dat stond in jouw programma? Ja, precies. Ik wou net zeggen. Van uh, eerder gemaakte beloftes zijn geen garantie voor de toekomst. Nee, helemaal. maar het is, het is altijd wel <laughs> grappig om daar even op terug te komen. Ja, toch? ja, ja. En, en wat zeggen ze dan? Zitten ze dan... Uh, uh, ja, dat heeft uh, met uh, dat en dat uh, te maken. Waarom het niet gelukt is? Of... Uh, vaak wordt het uh, ontweken, het antwoord. Omdat men zelf ook wel weet dat is, iets niet goed gegaan is. Ja. Een aantal onderwerpen die je in, in partijprogramma's hebt zien staan... Hm? die zijn er ineens van de wereld af. Hm? Ik ga er nog niet te veel over zeggen. Want ik ga er nog een paar gebruiken in de komende week. Ja, dat is goed. Hè? Je moet niet al je kruiden verschieten. Maar ja, dat heeft, dat heeft denk ik in de praktijk niet zozeer met onwil van de bedenker te maken. Nee. Als wel met uh, ja, dingen die je onderweg tegenkomt. Hè? Barricades waar moeilijk overheen te komen is. En mensen die anders denken. En, en ook wat in de melk te brokkelen hebben. Toch? Ja, wat je, wat je ziet is dat uh, vier jaar geleden uh, waren een aantal dingen hot items. ja. En die werden toen in partijprogramma's geschreven. Ja. En vervolgens uh, werd er gekozen en men ging door op een heel andere weg. Een heel ja, andere weg. Ja, Niet ja. op de weg die... Ook beschreven was. beschreven Men pakt een paar uh, hoofdpunten, en dat is ook heel logisch, om uit te voeren. En je hebt ook een paar dingen die nodig om om uh, uh, partijpolitiek neer te zetten. Ja. ja. Je kan heel veel over groen zeggen bijvoorbeeld. Ja, ja. En dan, en dan doe je daar gewoon drie jaar niks mee en dan is het weer uh, verkiezingstijd, en dan gooit je het balletje weer eens weer op. Ja, ja, ja. Je had ook wat aan de groenvoorziening kunnen doen bijvoorbeeld. En het, het is, ja. Groenvoorziening is een lukraak voorbeeld hoor. Ja, maar ik denk ook wel dat je zo in de loop van vier jaar... Uh, dat de prioriteiten natuurlijk met elkaar vechten om de eerste plek en de tweede plek. En ja, maar dat daardoor als... dingen toch wat meer in de vergetelheid raken. Hè? Of niet? Ik, ik denk of vergis dat ik me dat... dan? Nou, nee, ik denk dat dat niet mag. Nee, jij, uh, zeker niet. Jij belooft de kiezers iets te doen. Ja. En als je dat dan uh, de kiezer gekozen hebt en je komt in het college te zitten... Of in ja, het, uh, dan moet je je daar hard voor maken. Ja. Dan wordt er een raadsprogramma geschreven ja. Er wordt een, een, een collegeprogramma geschreven. Ja. Dan moet dat erin wat je verkocht hebt ervoor. Ja, ja, ja. Uh, ja, want daar ben je natuurlijk zelf verantwoordelijk voor dan als je gekozen wordt. Dat jij zorgt dat het op die agenda komt te staan, hè? Van, uh, in, in, bij, de, uh, bij de vergaderingen. Uh, in, in de coalitieonderhandelingen komt dat naar voren toe. Van, ja. Jongens, wij hebben dit verkocht aan de burger als, uh, als, als hoogtepunt, speerpunt van ons beleid. Dan vind ik, als je gekozen wordt, dat je het er ook in moet zetten. Ja. Ja. En, dan nog even. Dus daar ga jij op toetsen de komende weken. Nou, ik ga je dan wat vragen stellen. En ja, uh, ja, ja. Het is wel grappig, wij, uh, in samenwerking met Soms Krant, ...worden de stellingen neergelegd in de krant, die staan er nu ook weer in. En om de veertien om de dagen worden twee partijen uitgenodigd om daar wat over uh, te vertellen. Ja. Hmm. En het kan zo zijn dat de ene partij het met de stelling eens is... ...en de andere partij het met de stelling oneens is. Laat hun maar discussiëren. Dat is toch geen antwoord uh, even na de nieuwjaarsreceptie teruggaande... ...dat uh, de burgemeester heeft gezegd van... Nou, ...een paar goede pittige meningen tegenover elkaar... ...dat is juist uh, de kracht van een goede lokale democratie. Ja, dat lijkt me wel. Ja. Nou. Ik denk ook dat het best wel mag. We uh, kennen een aantal politici uit Zandvoort die, uh, die staan daar ook voor hmm. En uh, na, na afloop, als het inhoudelijk besproken is, dan gaan we gewoon normaal verder. Ja. Uh, over dingen kan je twisten, over meningen. Ja. Uh, wij zijn van mening dat. Dat is je partij, hè? daar ja. sta je voor. En prima. Er is ook niks mis mee, Nee, die discussie moet je kunnen voeren. Ja. Nou, we zijn weer een beetje op de hoogte van hoe een presentator zich uh, daarin is. Uh, uh, ben je daar nou vanmorgen uh, samen met jouw Furness uh, al in actie uh, geweest? Vanmorgen hebben wij uh, Willem Paap en Marco Deen gesproken. Willem Paap, Sociaal Zandvoort en Marco Deen, PVV. Ja. En het ging over uh, het Watertorenplein, wat nog steeds staat, heet ook nog eens. <laughs> ja. uh, of er opnieuw beraden zou moeten worden. En dat is natuurlijk wel een aardig steekspel, omdat... Er is een, uh, een onderzoek geweest. Of het allemaal wel netjes was. En of de raadsleden niet beïnvloed waren. Prima, ze waren niet beïnvloed. En vervolgens vragen ze om een raadsonderzoek. Dat ik, ik kan een, dat zin, nog steeds niet helemaal uit. Ja, je moet journalistiek moet je heel erg goed en scherp uh, zijn. Maar dat is inderdaad uh, een, een, een punt waarvan je zegt... Nou, waarom is dat raadsonderzoek als er toch geen uh, beïnvloeding is geweest? Ja, wat, stel nou, Ik heb het onderzoek overigens gelezen. hoor. Tenminste de integriteit. Dat heb ik ook gelezen. Ik heb gelezen. <coughs> nou, daar komt dus weinig uit. Ja. En dan vervolgens ga je vragen om een uh, raadsonderzoek... wat dan vanaf de verkoop tot nu moet gaan... Uh, Onderzoeken of er iets verkeerd is geweest. Ja. Stel nou dat er iets verkeerd is geweest. Ja. En dan? Ja, precies. En dan? We zijn onbeïnvloed hebben we gekozen voor het rode dakjesplan. En gaan we dan onze mening veranderen? Ja, dat is. Dat lijkt me ook niet. Nee, nee. Maar goed eh, maar ja, Politisch ja. gezien is dat wel eh, iets waar de heren en dames eh... Nog even Ben Van, de, van vorige, vorige week vrijdag Want dat hadden we toen De, de nieuwjaarsreceptie um, Ja, daar, daar heb je jou ook mee bezig gehouden Met de vormgeving eromheen Was dat nou Ja, Is dat uh, eitje of uh, moet je dan toch Even nadenken van uh, hoe gaan we dat <coughs> Programma verder invullen? Uh, nee, hey, Het is uh, zeker geen eitje uh, uh, Omdat je Begint natuurlijk in, uh, in november we beginnen al een beetje met wie gaat, er, wie gaat het doen? Wie komen, wie komen er allemaal? De mails gaan de deur uit. En uh, ja. het is een beetje zo'n voorstel om wat later te reageren. Dus er zitten ja. wel met die moet nog en die moet nog en die moet nog. Ja. En dan gaan we bellen. En, uh, uiteindelijk uh, groeit het wel. Ja. Dus dan uh, komen we toch uit op... Uh, uh, Mensen die zich willen presenteren of hun leden daar willen ontvangen aan een tafel. Ja. En nu zitten we op veertien uh, tafels. Ja, en dan wordt het steeds drukker natuurlijk. Hè? 27 deelnemers aan, uh, aan de receptie. Het uh, ja. begint bij de gemeente. Want daar is het allemaal uh, ontsproten. Uh, en dan ga je naar de haven. En dan dus zeg je, ja, ik moet 13 tafels hebben. En dan moet het passen. En uiteindelijk hebben we toch echt moeten meten. Om er nog één tafel goed in te krijgen. Ja, ja maar dat terwijl het is toch een oppervlakte is. Hè? Ja. ja. Maar dat is het organiseren van de avond op zich. Maar we hebben nog ja. even de uitzending die we vandaan hebben. Ja. Daar heb je je toch ook mee bezig gehouden? Oh, nee. Nou, ik heb uh, verzocht aan het bestuur om een uitzending te doen ja. en ik heb de eerste twee jaar heb ik het zelf ook een beetje gedaan met Don de samen. Uiteindelijk moet ik toch aanwezig zijn in die zaal. En dat bleek ook wel, want er gebeurt een ongelukje, daar moet je toch bij zijn. Ja. Dus ik heb uh, aan jou gevraagd en aan Irene om dat te doen. En dan kan ik zelf een beetje uh, achteruit. En dat is wel uh, prettig. Juist, oké. Okay. Um, dank je voor. Geen de... okay, dank. Ja, want uh, ik kijk ook weer naar het klokje van gehoorzaamheid. Want het uh, klokje van gehoorzaamheid uh, zegt uh, dat wij dan nog uh, wel geteld nog plekken hebben voor de één nummer tot aan de klok van drie uur. Klok van. Klok tot drie uur, zeg ik dan. Dus uh, een band uh, die uh, inmiddels ook al uh, behoorlijk uh, populair is in uh, Nederland. Uh, die band die heet Julius. En wij van ZFM Zandvoort, we hebben dan een programma... en met name Marcus van Dam en ik uh, zijn er ooit in geslaagd... om Julius uh, hier naar de studio te lokken. En daar hebben we deze opname van gemaakt. Give it up. En dat nummer dat ga je horen tot aan het nieuws van drie uur.